Mark Visser met het NOS Journaal. Leid Janine Hennes-Plasgaard wordt in het nieuwe kabinet minister van Defensie. Informateur en huidige minister van Sociale Zaken. Henk Kamp krijgt economische zaken en landbouw. En VVD-onderhandelaar Stef Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Daarmee staan alle VVD-ministers vast, zo melden bronnen in Den Haag.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 De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Rotterdam werd het 2-2. Eriksson schoot Ajax na 12 minuten op voorsprong. Maar 10 minuten later maakte debutant Boetius de gelijkmaker. Vlak na rust schoot de Jong de 1-2 binnen. Een kwartier voor tijd kreeg Moisanders een tweede gele kaart en moest Ajax met 10 man verder. In de slotminuut scoorde Pelle de gelijkmaker. Tot besluit, het weer. Veel zomer in de kustprovincies ook kans op een bui bij een graad of 9. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het nos -jong. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB.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 5 kilometer. Tot zover, de verkeer.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 Net nu. Zondag in Kennemerland. IN KERMELAND Nieuwe muziek van Ellie Goulding. Haar nieuwe single Light. En uh, Ellie werd in 2010 nog uitgeroepen tot grootste belofte. En ze doet het met dubstep-dj Skrillex. Nou, ik weet niet of je Skrillex kent. Hij ziet eruit alsof uh, Jan Heemskerke het doet met Lady Gaga. Zo kan je het wel zien. En stel je voor dat ze samen in bed liggen na een romantische avond... en Skrillex komt langs op de cd-speler. Lijkt me niet heel erg fijn. Nee! Dit is dus de muziek van Skrillex. Laten we hopen dat ze geen Ikea-bed hebben. En daarvoor de je Taylor Dane en Tell It To My Heart op ZFM vandaag. Rondje Dorp, hier in het centrum van Zandvoort. Wel heel erg leuk. Ja, een nieuwsbericht uit de krant. Wilt u het nieuwe gezicht worden van voetbalclub SV Zandvoort... Dan is dit uh, voor jou een hele mooie kans, want uh, SV Zandvoort is op zoek naar een gastvrouw of gastheer... die onder andere de tegenstanders, scheidsrechters en overige vriendelijk kan ontvangen. Wedstrijd formuleren en borgsommen kunt beheren en een luisterend oor kan zijn. Wil je dat worden? Geef je dan op via jc.svzandvoort.nl, dus jc.svzandvoort.nl... Ja, en ook nog leuk nieuws. Um, ik wil graag namens IFM Michiel en Jessica feliciteren... met de geboorte van hun dochter Kensia Noah. Mooie naam. Ook Mireille en uh, Erwin um, zijn trotse ouders gewonnen... van een dochter genaamd Tess Estelle. Ligt gevoelig volgens mij die naam Estelle. Ik had het niet gekozen. Maar ja, eigen keuze natuurlijk. Mirjam de Groot en Emil Moerkerk... die hebben binnenkort de mooiste dag van hun leven. Ze gaan namelijk trouwen. Van harte gefeliciteerd. En... Um, nou, en het wordt ook wel tijd om met je lauwe stoel te komen. Sportschoenen aan te doen en te trainen voor de zesde Runners World Circuit in Sandvoort. Sanford. 24 maart van deze plaats. Weer in Sanford en de inschrijvingen zijn gestart. Schrijf je nu in op www.rwcircuitrun.nl. Dus www.rwcircuitrun.nl. Doe je het nou iets rustiger aan... Dan doe je mee met de 30 van Sanford, dus een wandeltocht door heel de regio en inschrijven kan vanaf aanstaande donderdag via wwwde 30 van .nl. dus de30vansanford.nl. van NL. Dus dan in de hervisie is er nog uh, is er nog wat gebeurd? Ja, er en waar ik, uh, tegen Twente staat uh, Twente 1-0 voor. En Herenlo tegen Herenveen staat het 1-1. Oké, okay, en Ajax, hoe was die geëindigd? 2-2. Dat er he, niet over, daar nou. we niet over hebben. Daar <laughs> over Ik heb een sparetje, dacht ik, maar ja. ja. Gelukkig maar, want daar wil ik het liever niet. 9e minuut eigenlijk stond 2 in voor. 9 minuut scoorde pellen. Dat is, vind ik, toch minder leuk nieuws. Hey, Zometeen gaan we bellen met onze verslaggevers in het dorp. Albert-Jan Vos, die staat uh, voor ons en die gaat elke kroeg af. Volgens mij is hij nu nog nuchter, maar eind van de middag is het al heel anders. Maar we gaan even de sfeer peilen hey, uh, en kijken uh, hoe het is. Gaan we nog een weddenschapje doen als dus eerst Drop Lam is van de twee. Rob, op, op, <laughs> Ik uh, denk Rob Harms, maar dat, uh, dat ben zijn we wel gewend van, van hem. Kelvin Harris, vroeger zong hij altijd zijn eigen liedjes in, uh, nu doet hij het toch met andere artiesten, zij doet het nu samen met Florence Wells' Sweet Nothing, uh, ik zei het net al vandaag, in het dorp, ehm, uh, Rondje Dorp, nu zal ik even een toepasselijk muziekje opzetten. De deelnemende cafés van vandaag uh, zijn Oomsee, de Scharrel, de Lamstraal, Lauwer en Hardy. Vier, Samsam, Klikspaan, Koper, Buitenspel en de Jenks. En in elke kroeg drink je een drankje en moet je een opdracht uitvoeren. En dit kan zijn van spijkerpoepen tot het zitten op een rodeo paard. Um, en we hebben onze verslaggever in het dorp gestuurd: collega Albert-Jan Vos. Collega Albert-Jan Vos, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Uh, live vanaf het uh, terras van uh, Lauwer en Hardy. Oké. Okay. Ja! ja! Ik heb de dames van buitenspoor gevonden. Ja! Oh. Dat horen, ja. Komt ik naar de studio nog even? Nog één keer, dames, voor de alleerwoners van Zandvoort. Ja! Nou, de sfeer zit er al goed in. En we zijn er nog jullie Ja, we zijn helemaal nog. We, we zijn helemaal ons te boven van die dames, uh, Albert Jan. Wat zeg je? En we zijn helemaal ondersteboven van die dames. Ja, nou, je blijft ze achtervolgen. <laughs> ze hebben nog, nog niet zoveel stempels, want ze hebben allemaal tempelkaart Nee, <laughs> ja, ze zijn al te helft. Dus uh, met een beetje mazzel uh, haal ik dat nog wel We Ik wil geen tempo halen hoor. Nee, jongen, het is een en al activiteit in het dorp. Je begrijpt het, de deelnemende vroeger hebben allemaal spelletjes verzonnen. Ja, want wat doen ze bij Lauw en Hardy? Ja, Lohan, hebben ze, op het biljart hebben ze een schiettent ingericht. God. En dan hebben ze allemaal foto's van bekende Zandvoorters opgesteld. En, en die kan je dan met een pistooltje omschieten. Ja, echt? ja En je begrijpt het al, de, de, de hoogste score is uh, als je de burgemeester de foto van de burgemeester omschiet. Dan ja, dan heb je precies. En hij heeft een van de dames honderd punten. Ja! Ja zeker, hè? ja zeker, ja zeker. Ik begrijp het al. Dus dat uh, is uh, hartstikke leuk. Dan weet je, nou ik was uh, net even bij, uh, bij Café 4. Maar uh, daar durf ik niet naar binnen en ik ben dat even vier geweest Nu doen dan. Niet doen. Ik zeg niet wat jullie gaan doen, maar ik zal zeggen niet doen. Je begrijpt oh, begrijp het ik begrijp moet komen even naar Café 4, want daar wordt namelijk paaldamst. Oh God. goed! Heb ik dat? wij? Okay. Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, wij uh, willen je zometeen even terug over Café 4. Ja, oké. Okay, oké, zometeen. Oh god, het is toch een feestje in wordt Ongelooflijk. Zometeen meer Albert-Jan Vos, live vanuit het dorp. Roetje dorp, 2013-12. Diep in Winteruur terug bij de onderwaren. Ja. That's when I feel the power. That's when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 Ja, de vergelijking wordt vaak gemaakt met de police... wat een enorm compliment is voor Bruno Mars. Zijn nieuwe single, Locked Out of Heaven. En ze stonden afgelopen donderdag nog in Parijs... voor een try-out van 30 minuten. En stel je voor dat je toevallig op vakantie was in Parijs... in je laste tweet van Mick Jagger. 15 euro kon je bij The Rolling Stones staan... voor 15 euro, half uurtje. Kon een meet van 350 man in. 25 en 29 november ze in de O2, staan ze in de o Arena in Londen... En uh, daar ligt de kaartprijs rond 300 euro. Dus dat ligt ietsje hoger. Um, dit allemaal in het teken van waarschijnlijk hun laatste tour. Ze gaan waarschijnlijk stoppen met uh, muziek maken tenminste. Op, uh, op heel groot gebied, wereldwijd. Hun tour heet... Grrr, heet de tour. 50 jaar bestaan ze al en ze hebben een nieuwe single. En dat is te gek zeg. Een fijne nieuwe single van de Rolling Stones. Typische Rolling Stone sound. En je merkt nog dat ze lang niet op zijn. Nou ja, Mick Jagger ervan nog niet, maar... Keith Richards, daar twijfel ik nog wel een beetje over. Want als je hem gitaart spelen, is het bijna een levende zombie. De nieuwe Rolling Stones. Doom and Gloom. Met even wat regio-nieuws, wat is er gebeurd in Zandvoort en omgeving. En van dinsdag 30 oktober tot en met vrijdag 2 november... ontbijten ruim uh, 500.000 kinderen samen op zo'n uh, uh, 2500 basisscholen in het hele land. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen voor complete ontbijtpakketten... met verse brood en diverse beleg... En Zandvoort doet er natuurlijk ook mee. De Maria School en de Hanni Schafschool uit Zandvoort zullen ook meedoen... aan het Nationale School Slash Dat zou een een goede actie vinden. Ja, zeker weten. Moet je wel gezond eten. Ja, zo? gezond eten en lekker bewegen. Er worden ook diverse sportspelletjes uh, georganiseerd. Dus dat is zeker een goede ontstukken. actie. <laughs> nee, ja. Dan moet je een café vier, vier zijn, hè. Het najaar staat in de bibliotheek een zoektocht naar de leukste kinderboekkast van Nederland. Iedereen kan zijn favoriete boek een plaatje in een kast geven... Uiteindelijk blijven de 100 populairste boeken over, die samen de leukste kinderboekenkast van Nederland vormen. Degene met de mooiste herinnering maakt kans op een boekenkast met de 100 leukste boeken. Uh, en dus een uh, cadeau te geven aan de basisschool naar keuze. Tot en met 31 december 2012 kan iedereen meedoen. Eind januari wordt de winnaar bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie over de leukste kinderboekenkast op de website van de bibliotheek Duirand. En dat is, die site is www.bibliotheekduinrand.nl. En Hogeschool in Holland is net als vorig jaar... als laatste geëindigd op de lijst van beste HBO-instellingen in Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO Voltijd 2013. In Holland haalt 51 punten... terwijl de winnaar Avans in Noord-Brabant 71 punten scoort. In Haarlem geeft in, Ho in Holland onder meer de opleidingen... Media en Entertainment Management en Small Business... Deze opleidingen scoorden ook slecht. ZFM Westkust, weerbericht. Eind van de middag neemt geleidelijk de bewolking toe... maar het blijft tot de avond droog. Het komt goed uit met de rondje dorp. De wind neemt in kracht toe. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. En morgen is het bewolkt en valt er geruime tijd regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Down, walking fast, faces pass, and I'm homebound. Learn blankly, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you. I'm mm -hmm. Fast. Faces pass and I'm homebound Oh, ik was zo genieten van die laatste zin van haar uh, mug voorbij komen. Hey, drie tussen dan in de Eredivisie, Aldo? Nou, dat is uh, X en tegen FC Twente. zaten toch 1-0 voor Twente. Dan is het net Pek Zwolle tegen PSV. Is het 1-0 geworden voor Zwolle. Ja, verrassend. Leuk. En Hercules Amelo tegen Heren Venus 3-1 voor Hercules Amelo. Hey, zometeen zo gaan we even bellen met onze verslaggever in het dorp... voor Rondje Dorpen, de Kogeltocht hier in Zandvoort. Albert Jan Vos, hoor je zo meteen... Hey, en Alex Clare, die had uh, vorig jaar in 2011 een van de beste singles, wat mij betreft, Too Close. Rudy Mantel, ken je ook wel, die had dit jaar een van de beste singles, Feel the Love. En hoe ze het klaar met je, samenklinken. Nou, te gek. Dit is Not Giving In. Hey, time to start the show. That's my heart and my soul. It's time that you... No. Lost my mind and lost my goal Not giving in van Rudy Mantle. John Newman en Alex Clare. Not giving in op ZFM en um, Rondje Dorp is er natuurlijk vanavond uh, aan de telefoon onze vers verslaggever Albert-Jan Vos. Hoe zit het met de dubbele tongen? Hallo, uh, ben ik al in huis? <laughs> ja, je bent er ook. <laughs> Hoe zit het met de dubbele tongen? Ik ben nu momenteel in, god, uh, god. in uh, Café Oostee. Café Oostee, laat je horen! Ah. Je ja, begrijpt me zo, ja. ik verveel me niet. Oh, god he. Ik ben nou even naar buiten, maar nou is dan eens wat rustiger. <laughs> Jongen, jongen, ik kom net uit Vier. Ja, hoe was dat? Want je zei dat het een paaldansact uh, of zo was, toch? Ja, nou, bij Groningen zouden we zeggen: Zet niks om lief. Ja, echt waar, ja? <laughs> nou ja, nee, welkeurig hoor. Het valt heel erg mee. Het, is echt een, uh, ja, het zou een Olympisch nummer kunnen worden. Want zoals die mensen daarin hangen, dat is de, voor mij een, een school te hoog, hoor. Maar dat, dat zijn ook echt getrainde mensen? Ja, dat zijn twee uh, geoefende. Oh, oké, okay, oké. Okay. Twee echte, om het te zeggen. Ja, ja, ja. ja. Als die groepen dan binnenkomen, dan krijgen ze een spoedcursus paaldans. Oh. Maar daar stond de muziek. Nou ja, op jullie volume, zou ik maar zeggen. <laughs> dat, uh, dat kon deze oude nog niet meer trekken. Hé, <laughs> hey, hoe zit het nu met de dubbele tongen? Zijn ze er al, of uh, moeten we nog een uurtje wachten? Ja, ik heb al menige dubbele tongen gezien. Ja, ja, ja. <laughs> Zelfs hou het aardig nuchter. Nog. <laughs> Maar ik heb jou de foto's even gestuurd van de, de dames, de acrobatische toeren. Oh, oké. Okay. Als het goed is heb je die op je telefoon staan. Oké, okay, oh, dan ga ik zo meteen even kijken. Nee, we, we zijn dus nu in uh, Café Overstey en daar is het spelletje Penpoepen. Ken je dat? Oh, sorry, nog een keer? Penpoepen. Penpoepen. Ik denk dat, dat je dan een beetje uh, een pen en een touwtje bij je broek moet doen en dan in een, uh, een, flesje. In een flesje moet hangen, of niet? Ja, dat is op zich niet zo erg. Maar goed, hoe wil je boven zo'n potje hangen, dat is geen gezicht. <laughs> Echt niet hoor. En dat met 20 beren op, dat wordt heel erg moeilijk. Maar goed, de sfeer zit er goed in in het dorp en je ziet al die groepen van de ene kroeg naar de andere lopen. Dus momenteel zijn wij in, uh, bij café Holmsteen zoals gezegd, nou we zijn al bij 4 geweest, we zijn bij de Klikspaan geweest, en dus we gaan nog naar de Lammerstraal. we hebben het hartstikke druk. Nou het klinkt helemaal geweldig Albert-Jan, we gaan je zometeen weer even bellen en dan uh, horen hoe het, uh, hoe het daar gaat dan. Oké, okay, super. <laughs> Oké, okay, tot zo.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 Mijn I've been waiting on the sunset, bills on my mindset. I can't deny that getting higher, higher than my income. Income's breadcrumbs. I've been trying to survive the glow that the sun gets right around sunset.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 Zometeen deel 3 van uh, Zondag in Kinderland. Natuurlijk het Dorp 2012 met ons verslaggever Albert-Jan Vos. Uh, misschien kunnen we ook nog even gaan bellen met uh, Lauer en Hardy, het café. Vorige week ook nog even gesproken over Dorp. Uh, kijken hoe de sfeer daar is. Vind ik een heel goed plan? Kunnen we zeker even gaan doen. En uh, nou ja, genoeg over Dorp volgend uur. Hey, ik vind het altijd leuk om uh, nieuwe muziek te ontdekken. En soms hoor je iets wat eigenlijk, waar je eigenlijk niet heel vaak naar luistert. En afgelopen week zat ik muziek te luisteren via Spotify... en kwam ik terecht bij Christian Hof. Hij is 32 jaar oud, schreef onder andere voor Boris en Bastiaan Ragas... en was een tijdje achtergrondzanger van uh, Allen Clark. En nu probeert hij het solo. En wie weet lukt het nu wel om door te breken. Christian Hof en zijn nieuwe single. Kom maar bij me op ZFM. Laat ze maar geloven wat ze willen zien. Ik kan jou beloven... ...dat je meer bent dan je denkt misschien. En ook al lijkt het soms alsof de mist niet meer verdwijnt... ...ik kan je laten zien dat achter elke wolk de zon weer schijnt. En ik zal er voor je zijn voor altijd.